Vier uur Marion Koekoek met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk ten noordoosten van New York... zijn ongeveer 50 mensen gewond geraakt. Vier mensen zijn er slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde bij Fairfield tijdens het spitsuur vrijdagavond... toen een trein ontspoorde. De trein botste tegen een andere trein... die in de andere richting op een naastgelegen spoor reed. Ook een aantal wagons van die trein ontspoorden door de botsing. Er waren in totaal zo'n 250 reizigers aan boord. De ontspoorde trein was van New Haven op weg naar het New York Grand Central Station. Als gevolg van het ongeluk rijden er voorlopig geen Amtrak-treinen... die op lange afstanden rijden, van New York naar Boston. Meer dan anderhalf miljoen mensen uit Syrië... hebben hun land verlaten op de vlucht voor het aanhoudende geweld. Dat is een voorzichtige schatting van de VN-vluchtelingenorganisatie. Het aantal ligt mogelijk nog veel hoger... omdat lang niet alle vluchtelingen geregistreerd zijn... De meeste mensen zijn naar Jordanië en Libanon gegaan. Sinds begin dit jaar komen er per maand een kwart miljoen vluchtelingen bij. Het Franse olieconcern Total gaat in Congo niet naar olieboren... bij het leefgebied van de laatste berggorilla's. Dat heeft de topman van het bedrijf gezegd tegen zijn aandeelhouders. Het Wereld Natuurfonds had Nederlandse beleggers gevraagd om in actie te komen...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 Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Enige tijd geleden zijn wij begonnen met een lichte vorm van samenwerking... tussen VP Roos Woord en Caro's De Nacht van het Goede Leven. Elke vrijdagnacht en zondagnacht van 4 tot 5 zenden we gezamenlijk een hoorspel uit. Vannacht het derde deel van Socrates van de Karo uit 1990. Waar kun je nog zuiver, eerlijk en open over goedheid spreken... discussiëren over rechtvaardigheid of liefde? Met andere woorden, waar is tegenwoordig nog onvervalste wijsbegeerte te horen? Uit heimwee naar ware dialogen, grijpt Camera Obscura terug... naar een van de oudste wijsgeren die onze beschaving kent, Socrates. Geboren in 469, voor Christus en gestorven in 399 aan een gifbeker... Zelf heeft hij de pen nooit gehanteerd. Dat heeft zijn leerling Plato op zich genomen. En in de vier programma's zijn Plato's dialogen van Socrates gebruikt. Met enerzijds een Atheens en anderzijds een live Nederlands karakter. Bekende Atheners van toen worden niet gespeeld door professionele acteurs... maar door BN'ers van nu. De regie was in handen van Peter ten Uil in een bewerking van Paul van Mook. In deze aflevering nu horen we Socrates' verdediging voor de Atheense rechtbank. Er wordt commentaar vanuit de studio geleverd door de presentator en de gasten. Dames en heren, goedenavond. Dit is een hele uitzonderlijke aflevering van ons programma Socrates. Is het altijd Socrates geweest die andere verantwoording liet afleggen... over wat zij meende te weten ten aanzien van het leven? Nu zijn het de anderen die Socrates en juist daarom ter verantwoording roepen. Met dit grote verschil, Socrates zelf beschuldigt, veroordeelt nooit maar hij staat nu in de beklaagde bank, beschuldigd door een aantal medeburgers. Hij zal zich over enkele ogenblikken tegenover zijn rechters moeten verdedigen. Wij kunnen, via een directe verbinding, het tweede deel van het proces... Socrates' verdediging en de uitspraak rechtstreeks volgen. Het is overigens Socrates' eigen keus geweest dat uw luisteraar, of u hem nou zou aanklagen of niet... Vertuigen kunt zijn van dit proces. Een proces dat Socrates eerder kenschetste als... ...het proces van het paard tegen de horzel. Hier in de studio praat ik over het proces met commentator Fido... ...kenner van zowel Socrates als de Atheense rechtsgang. Fido, wat bedoelt Socrates met die uitspraak... ...dat dit het proces is van het paard tegen de horzel? Tja, wat hij bedoelt... Dat is vaak moeilijk bij Socrates... omdat niet altijd duidelijk is waar hij op uit is. Bij Socrates gaat het niet alleen om het doel van zijn redenering... maar toch ook om het, om het middel. Het is u misschien opgevallen dat in veel uh, van die uh, gesprekken... die hij met zijn vrienden en zijn leerlingen heeft... hij uh, erg veel gebruik maakt van dialectische wendingen. Continu vraag-tegenvraag, these-antithese. En op deze manier denkt hij en hoopt hij dichter bij absolute waarheden te komen. Waarheden over de ziel, de deugd, de moed, de liefde. Maar als hij zegt dat het gaat om, om het paard versus de horzel... dan denk ik dat hij daar het volgende mee bedoelt. Dat hij zichzelf als horzel ziet, als individu... met een geheel eigen, een eigen taak in het leven. Uh, uh, een taak namelijk om continu het paard uit te dagen. En Het paard dat is onze Atheense gemeenschap, onze Atheense democratie onze maatschappij, kortom. Hij maakt een strikt onderscheid... tussen de rol van hemzelf... als individu, als filosoof... hoewel hij zichzelf altijd erg... bagatelliseert, en onze gemeenschap als... als grote, gemene deler. Um, de Horzel... heeft dus een hele andere rol... in zijn ogen dan, dan onze agora... onze democratie. Uh, en hij wil ook absoluut niet beoordeeld worden... door ons als gemeenschap. Omdat... De horzel eigenlijk van een heel ander niveau is in zijn ogen dan, dan de maatschappij in zijn geheel. Wat hij nou verder naar bedoelt, dat is, dat is vind ik volgens nog onduidelijk, we moeten een beetje wachten op, denk ik, op de procesgang. Uh, hij suggereert in die gesprekken vaak dat, dat de horzel maar een, ja, een, be, een beperkte ambitie heeft, een, een, een bescheiden mens is, een bescheiden individu is. Maar ik heb zo het vermoeden dat hij zichzelf veel grotere aspiraties toedicht dan hij in zijn, je kunnen zeggen, debunking-demystificerende uh, uitspraak over de horzel versus het paard uh, suggereert. Dat is, zoals ik het zie, uh, het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het verschil tussen de politicus, die tot taak heeft om een algemeen belang te behartigen, waarbij alle individuen hun persoonlijke belang op een redelijke manier gewaarborgd zien en de intellectuele filosoof, de intellectuele individu... die het gaat om het hoogste gebod, de hoogste waarheid. Je zou je zelfs kunnen afvragen om die reden of Socrates wel een uh, democraat is. Of hij wel genoegen neemt met, je zou kunnen zeggen, de meerderheid van stemmen. Want uiteindelijk uh, is de meerderheid van stemmen... maar een slap aftreksel van wat hij ziet als de hoogste waarheid. door. Dank je. Het eh, proces, zo begrijp ik op dit moment, gaat beginnen. Althans, het tweede deel. Wij verwachten nu de verdediging van Socrates. We gaan dus overschakelen. Het woord is aan de beklaagde. Socrates. <lacht> Wat uw indruk is, <lacht> Athenus. Nu u mijn aanklagers hebben horen spreken, weet ik niet... Maar mij hebben ze bijna overtuigd. Terwijl er toch geen woord waarheid is gesproken. Of ik een geducht spreker ben, zoals ze beweren, voor wie u zich hoeden moet. Nou, als ze daarmee bedoelen dat ik altijd de waarheid spreek, ja, dan ben ik inderdaad geducht. Van mij krijgt u te horen wat ik denk, ongepolijst, onverbloemd. En onvoorbereid. Ik vertrouw op mijn geweten. U verwacht toch niet van mij dat ik u op mijn leeftijd als een kind maar wat ga staan wijs maken. U hoort me dezelfde woorden gebruiken als die ik elke dag gebruik. Op de markt, waar zoveel naar mij hebben geluisterd. Kijk, ik ben een man van zeventig en ik sta voor het eerst van mijn leven voor de rechter ergert u zich niet aan mijn alledaagse taal... en luistert u alleen of mijn woorden rechtvaardig zijn. Al heel lang, Atheners, wordt er van mij gezegd... dat ik bovenaardse en onderaardse zaken bestudeer. En dat ik recht praat wat krom is. Wat dat betreft is de aanklacht van vandaag niet nieuw. Vele van uw rechters zullen al op jonge leeftijd door deze langlopende lastercampagne zijn geïntimideerd. En in die zin heb ik al een proces achter de rug. Een proces bij verstek, zou je kunnen zeggen. En zonder de mogelijkheid mezelf goed te verdedigen, omdat de roddelaars altijd onbekend zijn gebleven. Behalve dan die ene blijspeldichter die een succesvolle parodie schreef... om mijn dagelijkse bezigheid het onderzoeken van... Kennis. Ik heb vandaag... twee soorten aanklagers tegenover me. De mannen namens wie Meletus... zojuist het woord heeft gedaan... en daarnaast de Atheners... die me nu al sinds jaar en dag vervolgen... met verdachtmakingen. Ik moet me onderwerpen aan de wet. Ik moet me dus verdedigen. En het half uurtje dat mij... ter verdediging is toegestaan begin ik met die laatste, die mensen die mij maar lopen verdacht te maken. Nou, ik zou me bezighouden met de laagste en de hoogste sferen. Ik zou het zwakste argument altijd van het sterkste laten vinden. En ik zou anderen die trucs ook leren. Dat zijn precies de aantijgingen uit dat blijspel uit de wolken van Aristophanes. Daar hangt een Socrates in een mand boven het toneel... en die Basel dingen waar ik niks van begrijp. Ik hou me niet bezig met dat soort dingen. En iedereen die in Athene mij heeft horen praten, kan dat getuigen. Dat ik geld zou verdienen met het geven van onderwijs, wordt er beweerd. Nou, het lijkt mij zeer aangenaam om zoals de sofisten zoveel wetenschap te bezitten... Dat je overal in Griekenland terecht kunt om de jeugd te onderwijzen. En dat je daar ook nog geld voor kunt vragen. En dat je dan ook nog een wel op de koop toe krijgt. Ik bezit zoveel wetenschap niet. En ik heb dan ook nog nooit een cent gevraagd en nooit een cent gekregen. Als er dan van al die lasten niks waar is... waarop is die dan gebaseerd, zult u vragen. Ik zeg u dit. Ik heb mijn slechte naam te danken aan het feit... ...dat ik verstand heb van mensen en nergens anders van. De sofisten ja, die hebben verstand van zaken die te hoog zijn voor mensen. En ik beroep mij op een getuige waar u geloof aan kunt hechten... ...de god van Delphi, Apollo. Een oude vriend van mij is een keer naar Delphi getrokken... ...speciaal om te vragen of er een wijzer man bestond dan ik. En het orakel zei van niet... Nee, ik vind mezelf helemaal geen geleerde. Maar liegen doet Apollo niet. Dus wat bedoelde het orakel? Om dat te onderzoeken heb ik toen mannen opgezocht die ik geleerder vond dan mezelf: uh, politici, wetenschappers. En ik ben met ze in discussie gegaan. En ik kreeg al snel in de gaten dat, hoewel iedereen en ook zijzelf ze als zeer geleerd beschouwden, ze in werkelijkheid helemaal niet geleerd waren. Ik probeerde ze dat duidelijk te maken, maar dat viel in verkeerde aarde en iedereen keerde zich tegen mij. En ik ging naar huis en ik dacht, allebei weten we niet veel, maar zij verbeelden zich wel iets te weten en ik heb die pretentie niet. Nou, toen heb ik dichters en toneelschrijvers opgezocht. Hun oeuvre is geen verstandswerk. Net als zieners en orakels begrijpen schrijvers vaak helemaal niks van wat ze opschrijven. Terwijl ook zij, op grond van datzelfde werk... zichzelf tot de meest geleerde van de mensheid rekenen. Ook op gebieden waar ze niet in thuis waren. En ik moest dus constateren dat ik omdat ik die pretentie mis, in feite geleerder ben dan politici, dan wetenschappers, dan schrijvers, dan dichters. En tenslotte heb ik ambachtslui opgezocht. Die hebben echt ergens verstand van. Maar ook zij dachten op grond van dat verstand dat ze de wijsheid in pacht hebben in alle andere belangrijke aangelegenheden... Nou, ik blijf maar liever zonder hun geleerdheid als dat inhoudt dat ik ook zonder hun onwetendheid blijf. Met dit onderzoek is volgens mij de lastencampagne begonnen. Steeds als ik iemands onwetendheid aantoonde, dacht men van mij dat ik het allemaal beter wist. Wat ik werkelijk denk is dit. Alleen de God zelf is werkelijk geleerd. Menselijke kennis stelt niets voor. En dat is volgens mij ook de betekenis van het orakel. Diegene onder u is de geleerdste... die, net zoals Socrates, erkent dat hij op het punt van geleerdheid niets waard is. En daarom vraag ik iedereen... en als ik merk dat iemand denkt iets te weten doe ik moeite hem te overtuigen dat hij niets weet. Dat is mijn dienst voor de God. En daardoor heb ik geen tijd gehad... om maatschappelijk iets te presteren... of om privé iets te presteren. Er is nog een andere oorzaak van de lasten. Rijke jonge lui die niet hoeven te werken... die niks te doen hebben... volgen me een paar dagen en gaan mij dan imiteren. Ze verwijten iedereen onwetendheid... en dan krijg ik vervolgens te horen dat ik de jeugd verpest. En uit de grote groep van mensen... die zich door lasten tegen mij heeft laten opzetten... zijn dan uiteindelijk Meletus hier... en nog een paar anderen naar voren gekomen... om mij aan te klagen via de gangbare procedures. En hun aanklacht behelst drie punten... Socrates is strafbaar. in de eerste plaats omdat hij de jeugd misleidt. in de tweede plaats omdat hij niet gelooft in de goden. en in de derde plaats omdat hij nieuwe, vreemde, godsdienstige praktijken introduceert. Nou, punt 1. Ik zou strafbaar zijn omdat ik de jeugd misleid. Ik daarentegen beweer dat mijn leed is strafbaar is. Hij neemt ernstige zaken niet serieus. Hij sleept mensen lichtvaardig voor het gerecht. uit geveinsde zorg om iets waar hij nooit iets op gegeven heeft. Als het mij toegestaan is, Meletus een paar vragen te stellen. zal ik u dat aantonen. Toegestaan. Meletus, is het voor jou belangrijk dat de jeugd zo goed mogelijk opgroeit? U stelt mij de vraag: wat voor mij belangrijk is dat de jeugd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 Dat is duidelijk, zoals de rechters. goede. Ah, de Atheense jeugd Iedereen maakt ze beter, alleen ik misleid ze. Ja, zeker jij misleidt onze jeugd, ja. Dat is mijn aanklacht. En hoe werkt dat dan met paarden, Meletus? Worden die door iedereen juist afgericht en door één man verknoeid? Of is het niet eerder zo dat alleen een piqueur een paard op de juiste wijze africht... ...en de meeste ruiters een paard verknoeien? Zou het niet fantastisch zijn als de jeugd maar door één man verknoeid werd en juist opgevoed door de massa? Je hebt nog nooit fatsoenlijk over de opvoeding van de jeugd nagedacht, Miletus. Je sleept er voor de rechter om iets waar je helemaal niets om geeft. Volgende vraag: is het beter tussen goede mensen te leven of tussen slechte? Geef antwoord, Miletus. Je staat voor een rechtbank. Doen niet de slechte hun omgeving kwaad en hebben niet de goede juist een goede invloed op hun omgeving? Ach, natuurlijk weet ik dat ik voor een rechtbank staak. Dat is zo, Socrates. Zo Wat wil je dan eigenlijk mee zeggen? Maar wie wil er kwaad gedaan worden? Zou iemand erop uit zijn dat een ander hem kwaad doet? Ach, waarom toch al die irrelevante vragen? Natuurlijk niet. Als ik de jeugd verpest, doe ik dat vrijwillig of onvrijwillig? Dat is eindelijk een zinnige vraag. Hoeveel goden jij er ook ter verdediging bij haalt, Ik ben ervan overtuigd dat je dat vrijwillig doet. Zou ik werkelijk zo dom zijn dat ik mensen om me heen verpest... wetend dat ze me daarmee kwaad kunnen doen? En ik zou het vrijwillig doen? Ik zou het niet geloven als het me verteld werd. En ik denk dat niemand het gelooft. Ofwel ik verpest de jeugd niet, ofwel ik verpest de jeugd onvrijwillig. Maar als ik het onvrijwillig doe, dan ben ik ten onrechte in staat van beschuldiging gesteld. En in zo'n geval vraagt de wet waar jij het over hebt, dat ik op mijn fouten gewezen word, zodat ik ophoud met wat ik onvrijwillig doe. Maar Miletus, Jij bent niet naar mij toegekomen om in een persoonlijk gesprek als bezorgd medeburger te wijzen op mijn dwalingen. Je sleept me voor de rechtbank, de plaats waar mensen gestraft worden voor vrijwillig bedreven kwaad. En hoewel je lef of inzicht of allebei mist om dat in je aanklacht zo uitdrukkelijk te stellen neem ik aan dat je een verband veronderstelt tussen de eerste aanklacht en de twee andere. Ik bederf de jeugd doordat ik ze leer niet in onze goden te geloven... en door ze in te wijden in een vreemde godsdienst. Ach, Socrates, je durft heel wat te stellen. Maar ik ga niet in op je aantijgingen. Wat het verband betreft tussen de aanklachten heb je gelijk. Dat is nou precies wat ik bedoel. Maar mag ik daar even op ingaan? Beweer jij nou...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 dat ik in hogere zaken geloof. In bovenaardse, in geestelijke zaken. Dat is als een deel van zijn aanklacht. Maar als ik in die zaken geloof... dan geloof ik dus ook in het bestaan van hogere wezens. En is een ander woord voor hogere wezens niet goden? Meletus, je hebt deze aanklacht ingediend... om de rechters hier op de proef te stellen. Of je wist eenvoudig niet... Waar je me van moest beschuldigen. Het is duidelijk, Athenus, dat ik in de zin van de aanklacht geen misdadiger ben. Als ik dit proces verlies, dan komt dat door de heersende vijandigheid. En dan komt dat niet door Miletus en niet door zijn mede-aanklagers, maar dan komt het door de laster en dan komt het door de haat van de massa. En die heeft al veel goede mannen het leven gekost, en er zullen er nog veel volgen. Misschien vraagt iemand zich af, spijt het je niet, Socrates, dat je je met dingen hebt beziggehouden die je vandaag nog het leven kunnen kosten. Wel, u hebt het mis als u denkt dat iemand met enige zelfrespect rekening moet houden met leven of dood. Zo iemand vraagt zich alleen af of dat wat hij doet goed of slecht is of zijn daden de daden van een goed of van een slecht mens zijn. Achilles was door zijn moeder gewaarschuwd... dat hij zou sterven als die Hector doodde. Maar Achilles vreesde de dood niet. Hij vreesde de lafheid, de schande, de schaamte... als hij niet deed wat hij moest doen. Nou, ik vergelijk mezelf geen zins met Achilles. Maar ook ik ben bij menige veldslag. Ondanks gevaar van eigen leven op mijn post gebleven. Dat is geen verdienste, dat is niet heldhaftig. Iets anders was groot uit schandelijk geweest. En zo ook nu. De God heeft mij bevolen mijn leven aan filosofie te wijden. Aan zelfonderzoek. Aan onderzoek van anderen. En zou ik dan uit angst voor de dood mijn post verlaten? Dan pas Athenus had mij wegens goddeloosheid voor het gerecht mogen slepen. Ik zei al eerder dat ik niet de pretentie heb iets te weten. Maar angst voor de dood... betekent dat je pretendeert te kennen... wat je in feite niet kent. Wat is de dood? Misschien is de dood wel de grootste weldaad... die ons kan overkomen. Terwijl angst nou juist veronderstelt... dat het het grootste kwaad is. Moet ik er dan niet voor terugschrikken... een god ongehoorzaam te zijn... Iets waarvan ik zeker weet dat het een groot kwaad is. En dan uit angst weglopen voor iets dat misschien een kwaad... maar misschien ook een groot goed is. Namelijk de dood. Wanneer u mij zou vrijspreken op voorwaarde dat ik niet meer aan filosofie zou doen... dan zou ik zeggen, Atheners, ik hou van u, ik respecteer u... maar ik gehoorzaam liever een god dan u... Zolang ik leef, zult u mij steeds weer hetzelfde kunnen horen zeggen. Athener, burger van de grootste, de meest ontwikkelde, de machtigste stad ter wereld... schaamt u zich niet dat u uw hele leven bezig bent rijkdom bij elkaar te schrapen, roem en eer... en dat u zich niet bekommert om inzicht, om waarheid, om de ontwikkeling van uw ziel...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 om u een ander steekbeest op uw vatsige nek te zetten. Gelooft u niet dat ik in opdracht van een god handel? Is het normaal om alles zo te verwaarlozen als ik heb gedaan? Om zoveel jaren al mijn persoonlijke zaken te laten verloederen? Om u als een vader of als een oudere broer aan te kunnen zetten tot deugd? Ja, als ik er geld voor had gekregen, dan had u mogen twijfelen aan die godsopdracht. Maar in al hun schaamteloosheid hebben mijn aanklagers het niet klaargespeeld om met getuigen te bewijzen dat ik ooit geld heb gevraagd en dat ik ooit geld heb ontvangen. Mijn armoede is mijn getuige. Men heeft mij vaak verweten dat ik me meng in uw privéleven en dat ik niet optreed in de raad om in staatzaken van advies te dienen. De reden daarvoor heb ik al even vaak verteld. Ik bezit een innerlijke stem, iets goddelijks... die me nooit ergens toe aanzet, maar me soms wel ervan afhoudt... om bepaalde dingen te doen. Het is die stem die mij ervan weerhoudt me met politiek te bemoeien... en ik denk dat dat juist is. Als ik me met politiek had ingelaten, dan was ik er al lang geweest... zonder dat u of ik er iets mee opgeschoten was. Niemand is het leven zeker die wil verhinderen dat er onrechtvaardig en onwettig wordt opgetreden. Of die zich met oprechte bedoelingen tegen de wil van een volksmassa verzet. Wie voor recht wil strijden, die moet ambteloos blijven. Die moet zich niet in de politiek begeven. Nooit heb ik een ambt bekleed, behalve toen ik daartoe van hoge hand werd opgeroepen. En als u zich die periode herinnert, dan weet u dat ik er de man niet naar ben om uit angst voor de dood... ook maar één keer toe te geven aan wat strijdig is met het recht. Ik was raadslid toen werd besloten om tien generaals collectief te vonnissen... omdat ze na een zeeslag hun gesneuvelden niet hadden opgepikt. De hele procedure tegen die generaals was onwettig, zoals later ook is toegegeven... Maar ik was de enige die daartegen protesteerde. En al dreigden de politici me te laten arresteren... en al juichten velen van u dat toe... ik koos de kant van de wet en het recht. Liever dan uit angst voor de gevangenis of uit angst voor de dood... uw onwettige eisen te steunen. Dat was in de tijd van de vorige democratie. Later, onder de oligarchie... Sommeerden de dertig tirannen mij en vier anderen om iemand op te halen om hem zonder vorm van proces terecht te stellen? De dertig gaven wel vaker zulke opdrachten om zoveel mogelijk mensen te compromitteren met hun misdaden. Maar ik heb het niet gedaan. Met al zijn macht kon dat regime mij niet zover krijgen dat ik een onrechtvaardige daad zou begaan. En als het regime niet kort daarna gevallen was, dan had dat mij mijn leven gekost. Denkt u dat ik zeventig had kunnen worden... als ik me met politiek had ingelaten... en bovendien daarin het recht boven alles had gesteld? Niemand kan zich dat ongestraft veroorloven. Voor zover ik mij noodgedwongen met politiek heb beziggehouden... ben ik daar even rechtlijnig in geweest als in mijn eigen leven. Zonder concessies. Aan niemand. Nooit. Ook niet aan wat mijn lasteraars mijn leerlingen noemen... Ik ben nooit leermeester geweest. Ik heb nooit onderwijs gegeven. Dus redelijkerwijs kan men mij niet verantwoordelijk stellen... als er een toehoorder van mij het slechte pad opgaat. Zelfs niet als die zover gaat het heersende staatssysteem, de democratie, omver te werpen. Is het niet opvallend, Atheners... dat er kennelijk niet één van die zogenaamd door mij verpeste jongeren bereid is... Tegen mij te getuigen. Sterker nog, ik verzeker u, ze zijn allemaal bereid voor me te getuigen. En niet alleen zijzelf, maar ook hun ouders. En waarom zouden die me bijstaan dan alleen omdat ze weten dat Meletus kletst en dat ik de waarheid spreek? Genoeg. Dit is, <tie> Dit is zo ongeveer wat ik te mijner verdediging kan zeggen. Misschien herinnert u zich andere aangeklaagden die hier de rechters onder tranen gebeden hebben en gesmeekt hebben, die hun kinderen hebben getoond om medelijden op te wekken. Ik zet mijn drie zoons, een knaap en twee nog kleuters, niet in, al schijn ik in levensgevaar te verkeren. En niet uit koppigheid, niet uit minachting voor u, maar omdat ik het vernederend vind en mijn eer te na. Een rechter deelt geen gunsten uit. Hij maakt uit wat recht is en wat niet. Hij heeft gezworen niet naar goeddunken te oordelen, maar naar de wet. En vraagt u mij dus niet te doen wat ik strijdig acht met eer, met recht, wet en met vroomheid. Als ik zou smeken, dan zou ik mezelf moeten beschuldigen van dat waarmee Lietus me voor aanklaagt voor goddeloosheid. Mijn geloof in de goden is groter dan dat en zelfs groter dan dat van mijn aanklagers. Ik laat het aan u, Atheense rechters, en aan de goden, een vonnis over mij te vellen: een vonnis dat het beste zal zijn voor mij en voor u. De zitting wordt geschorst. Rechtbank trekt zich nu terug om het oordeel te vellen. Faido, wat is, wat is jouw indruk van Socrates' verdediging? Ik ben niet onder de indruk... Los even van uh, het gevoel wat je krijgt bij zijn verdediging. dat je zelf erg dom bent. door zijn grote wijsheid. gevoel wat waarschijnlijk de jury ook uh, wel zal krijgen. vind ik dat hij. Uh, tactisch juridisch slecht speelt. Hij, uh, hij is een slecht advocaat voor zichzelf. Ik zie het somber in voor hem. Het valt me op dat hij zich erg buiten de consensus. van, uh, van onze Atheense rechtsstaat. en onze Atheense democratie plaatst. Hij. Uh, hij probeert niet om de jury te verleiden. Hij probeert niet om de rechtbank te overtuigen van zijn argumenten. Nee, hij plaatst alleen maar absolute wijsheden uh, tegenover hen. Onvoldoende, maar hij heeft niet gewezen op uh, de vrijheid die wij Athena's hebben om te denken en te spreken en te doen wat we willen. Een grondrecht dat we allemaal hebben. Hij, uh, hij lijkt erop uit te zijn geweest om, uh, om zich bewust buiten onze waarden en normen van onze democratie te plaatsen. Hij lijkt erop uitgewezen te zijn om de, de jury en de rechtbank... Um, tegen zich in het harnas te jagen. Um, en dat kan niet goed gaan, want die jury zit er niet voor niks. Die zit er om onze rechtsstaat te beschermen... en zal zich ongetwijfeld beledigd voelen, gekwetst voelen... als, als, als nullen behandeld voelen. Maar dat is een, tactisch, uh, een tactische opmerking. Ik denk eerlijk gezegd dat hij uh, daar een hele bewuste keuze in gedaan heeft. Dat hij erop uit is geweest om... Uh, zich buiten onze orde te plaatsen, omdat hij geen genoegen neemt... met een oplossing waarin iedereen zich kan herkennen. Hij wil alles of niks. Hij wil uh, erkend worden als de man die de waarheid spreekt. En uh, hij wil niet uh, erkend worden als een man die een waarheid spreekt. En alleen op deze manier, door zo'n frontale aanval te lanceren... kan hij ons en onze jury dwingen om een uitspraak te doen voor of tegen hem. Wanneer hij zich had verloren in tactische manoeuvres... dan zou hij de kans hebben gelopen om vrijgesproken te worden. Maar dan zou hij tegelijkertijd ook um, erkend hebben... dat wij hier in Athene uh, vrijheden hebben die voor iedereen gelden. En dat wil hij juist niet. Hij wil eigenlijk niet dat hij vrijgesproken wordt... op basis van onze waarden en normen. Hij wil vrijgesproken worden op zijn eigen waarden en normen. Paidol, wat is nu de volgende fase in het proces? Stel dat Socrates in straks schuldig bevonden wordt. Hoe wordt dan de strafmaat bepaald? Het uh, gaat in twee fases. Eerst uh, zal moeten worden bepaald of Socrates schuldig is of niet schuldig is. En wanneer hij schuldig is, dan zal moeten worden bepaald... op welke manier hij gestraft wordt. Je zou je een ander systeem kunnen indenken. Namelijk een systeem waarin uh, de jury eerst bepaalt of hij schuldig is of niet schuldig. En dan vervolgens de rechters bepalen wat de strafmaat is. Dat systeem kennen wij niet. Hier in Athene, wij hebben zeggen, een alles of niks systeem. Eerst schuld of onschuld. En dan de strafmaat. Wanneer de, de schuld of de onschuld er bepaald is. Dan uh, komt Socrates weer op het toneel. Dan kan hij namelijk tegenover de eis die gesteld is, de doodstraf, zijn eigen eisen stellen. En daarin kan hij eigenlijk wederom voor de tweede maal... de jury in de, recht, de rechtbank tarten... om een alles-of-niks-oordeel over hem, Socrates, uit te spreken. We gaan dus nog uh, een paar uh, innerverende uren tegemoet. We gaan uh, overschakelen, Fadio, dank je. Aan het hem ten laste gelegde, heeft de rechtbank Socrates schuldig bevonden. Ik kan niet verontwaardigd zijn over deze veroordeling, want ik verwachtte dit. Ik ben alleen verwonderd over het kleine verschil in de stemmen. Als ik goed tel zou ik met een verschuiving van 30 stemmen op de 500 zijn vrijgesproken. Meletus stelt, en ook dat is niet verwonderlijk, Meletus stelt de doodstraf voor. En ik moet nu dus een tegenvoorstel doen. Wat moet ik leiden of betalen?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 Maar dat is niet zo. Ik ben ervan overtuigd dat ik u nooit willens en wetens kwaad heb gedaan. Dat het me niet zal lukken u daarvan te overtuigen... komt door de haast waarmee dit proces wordt afgeraffeld. Als het hier ging zoals elders... waar een halzaak nooit in maar één dag wordt behandeld... dan had ik de grote vooroordelen tegen mij kunnen ontzenuwen. Maar als ik ervan overtuigd ben nooit iemand kwaad gedaan te hebben... dan zal ik mezelf toch niet kwaad doen door een straf tegen mezelf te eisen. Waarom? Uit angst? Uit angst voor mijn eis Uit angst voor de dood? Ik blijf erbij dat ik niet weet of dat een zegen is of een ramp. Moet ik iets voorstellen waarvan ik zeker weet dat het een ramp is? Gevangenis... Geld boeten met gijzeling tot ik betaald heb, en dat komt op hetzelfde neer als de gevangenis, want ik heb nu helemaal geen geld verbanning. Misschien zou u bereid zijn mij te verbannen, maar als u, mijn medeburgers, mijn woorden niet verdraagt. Zo zeer zelfs dat u van me af wilt, zullen vreemdelingen me dan wel tolereren? Moet ik op mijn leeftijd van stad naar stad trekken en me overal laten wegsturen? Misschien zou een spreekverbod al een acceptabele straf voor u zijn. Maar als ik zeg dat zwijgend verder leven... de grootste ongehoorzaamheid aan de God inhoudt... dan denkt u dat ik een grap maak. Als ik zeg dat leven zonder onderzoek naar de ziel geen leven is... dan zult u me niet geloven. En toch is dat voor mij zo, Athenus. Als geld voor mij iets betekend had dan had ik een boete voor kunnen stellen... zoveel als ik betalen kon. Maar omdat geld voor mij geen waarde heeft... bezit ik het ook niet. Mijn vrienden... de zogenaamde verpeste jongeren van Athene... Plato, Crito en nog een paar anderen... die staan erop dat ik een boete voorstel... van 30 mina zilver. En zij staan borg. Laat dat dus mijn tegenijs zijn. Uit vriendschap... Voor hem. De zitting wordt geschorst. hier wordt dan toch maar de vrijheid van spreken aan banden gelegd. Socrates had om deze tijd gewoon zijn gesprekken moeten kunnen voeren. Vooral ook zijn vragen moeten kunnen stellen. Maar dit... Fairo, durf jij nog wat te zeggen? Ja, ik, ik ben het niet helemaal uh, met je eens. Ik vind het eigenlijk een opmerkelijk oordeel. Een, uh, een hele grote minderheid, 220 mensen... heeft zich eigenlijk voor Socrates uitgesproken. En ik denk dat het komt omdat Socrates appelleert... Aan een, aan een enorme intrinsieke behoefte van ons burgers. Namelijk de behoefte om buiten ons dagelijks leven... de politiek waarin bemiddeld wordt... toch ook kennis te hebben op zoek te gaan naar een absolute waarheid. En dat is de taak die, die hij de filosofen geeft... maar die wij eigenlijk ook onze geestelijkheid... of misschien wel onze politici zouden willen geven. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat die grote minderheid... die zich voor Socrates heeft uitgesproken... Een, een vernietigend oordeel tegelijkertijd heeft uitgesproken... over onze politici en onze geestelijkheid. Een, een minderheid die dus kennelijk niet vindt dat Socrates hoogmoedig is. Dat hij zich schuldig maakt aan hubris. Dat hij de grens tussen het ondermaanse ons menselijk leven... en het leven van de goden heeft overstreden. Nee, dat hij eigenlijk een betere vertolker is van de goddelijke waarheid... Dan, dan de priesters... Die, uh, die ons uh, pretenderen de goddelijke waarheid uh, te kunnen presenteren. Dat is één. Uh, uiteindelijk blijkt toch een meerderheid van de jury daar bang voor te zijn. Voor die ambitie van Socrates. Ja, en misschien heeft hij daar zelf ook wel... met zijn eigen wijze van verdediging ook wel het zijn toe bijgedragen. En dat hij een staatspensioen eist... in plaats van dat hij probeert tot een compromis te komen... dat is natuurlijk hondsbrutaal. Dat is een provocatie van het uh, zuiverste water. Het feit dat hij eigenlijk geen enkele concessie wenst te doen aan, uh, aan de stad... aan uh, die kleine meerderheid die hem heeft veroordeeld... dat wijst erop dat hij, uh, dat hij meer wil zijn dan een gewoon mens... dat hij misschien wel een martelaar wil worden. Dus hij heeft wederom veel gevraagd van de jury... maar ik zou toch de benadruk willen leggen dat, dat die minderheid van de jury... Een ziektebeeld in onze samenleving blootlegt waar, uh, waar we het nog moeilijker mee kunnen gaan krijgen. Namelijk het feit dat de politiek in Athene verworren is tot geven en nemen, tot vraag en aanbod. En elke ambitie tot hogere waarheid het terzijde heeft geschoven. De Atheense democratie is een soort van markt geworden en heeft elke hogere waarde verstopt, heeft elke hogere waarde uit het oog verloren. En ook. Onze stad kan niet leven zonder hogere waarheden. We moeten terug voor de uitspraak van de rechtbank. Tegen Socrates, schuldig bevonden aan het hem ten laste gelegde... velt de rechtbank dit vonnis. Socrates zal ter dood worden gebracht, door het toedienen van een gifdrank. Tijd hebt u willen winnen, Atheners. En niet eens veel. Gezien dus mijn leeftijd had u niet lang meer op een natuurlijke dood hoeven wachten. Maar die winst kost u wel uw goede naam. Onze vijanden geven u straks de schuld van de dood van een geleerd man. Misschien denkt u dat ik veroordeeld ben... doordat ik de juiste woorden niet kon vinden om vrijgesproken te worden. Als ik daarvoor al alles had willen doen en zeggen...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 En zo scheiden we dan. Ik door u veroordeeld tot de dood. Mijn aanklagers door zichzelf gedoemd tot laagheid. Dit alles heeft misschien zo moeten zijn en ik denk dat het goed is. Ik sta op het punt te sterven en dan kan een mens in de toekomst kijken. Ik waarschuw u. U stuurt mij de dood in met het idee dat u geen re rekenschap meer hoeft af te leggen over uw manier van leven. Maar meer dan ooit zullen er mensen opstaan die rekenschap van u eisen. Mensen die lastiger zijn dan ik, kritischer dan ik. En als u denkt dat u door doden van iemand kunt verhinderen dat uw levenswijze aan de kaak wordt gesteld, dan hebt u het mis. Er is maar één manier om niet aangevallen te worden op uw handel en wandel. En dat is zo goed mogelijk te leven. Mij is iets wonderlijks overkomen vandaag. Mijn innerlijke stem heeft dikwijls tot mij gesproken... en me vaak van zelfs kleine dingen afgehouden. Maar vanochtend, toen ik van huis ging... nog hier voor de rechtbank tijdens mijn verdediging... heeft dit goddelijk teken verzet aangetekend... En dat kan maar één ding betekenen. Wie denkt dat de dood iets slechts is, heeft ongelijk. Mijn innerlijke stem had me gewaarschuwd als me niet iets goeds te wachten stond. De dood is één van twee: ofwel een toestand van niets zonder enig bewustzijn ofwel het is een verandering, een verhuizing van de zin. Als het een droomloze slaap is, dan is de dood een aanwinst. De eeuwigheid duurt dan niet langer dan een nacht. En is de dood een reis van hier naar daar... waar alle afgestorvenen verblijven... bestaat er dan een groter zegen? Daar vindt men de ware rechters. Daar verkeert men in gezelschap van Homerus en Orpheus. Wat heerlijk om iedereen daar uit te horen. Te onderzoeken of al die helden, de overwinnaars van Troje, werkelijk zo wijs zijn als er altijd van ze gezegd wordt. En dat alles, zonder het gevaar te lopen, ervoor ter dood te worden gebracht. Ik ben daar voortaan onsterfelijk. En ook u hoeft de dood niet te vrezen. Bedenk dat er voor een goed mens geen kwaad bestaat. Nog in het leven, nog in de dood. Ik richt nog één verzoek tot mijn rechters... Wanneer mijn zoons volwassen zijn, straft hen dan, straft hen en kwelt hen zoals ik u heb gekweld, zodra u de indruk hebt dat ze meer geven om geld dan om de deugd. Maten zij zich aan iets te zijn waar ze in feite niet zijn, verwijt hun dat dan. Als u dat doet, kan ik me over geen onrecht van uw kant beklagen. Ik niet en mijn zoons niet. De tijd om te vertrekken is gekomen. Ik om te sterven, u om te leven. En wie van ons het beste lot treft, is een mysterie dat in de schoot der goden verborgen blijft. Tja, is er, je of na deze woorden nog wat te zeggen? Tja, je voelt het toch als een nederlaag van uh, voor onze democratie... dat wij kennelijk niet in staat zijn... om dat eens gewoon zijn gang te laten gaan. Aan andere kant kan je ook iets objectiefs zeggen... over uh, het laatste oordeel van de jury. Bij het oordeel van de jury over schuld of onschuld... was het opmerkelijk dat er een grote minderheid, 220 van de 500... Het is met Socrates' wenste te eens te zijn. Nu is die minderheid veel kleiner. 360 van de 500 mensen heeft uitgesproken... dat Socrates ter dood moet worden veroordeeld. En ter dood moet worden gebracht. En slechts 140 steunen nu nog maar uh, Socrates. Ik denk dat je dat maar op één manier kan begrijpen. De eerste uitspraak van de jury was een filosofische uitspraak. Dat ging over de waarheid zoals die door Socrates wordt gepresenteerd. En de waarheid waarmee Socrates ons uitdaagt... Maar met zijn uh, tegenijs heeft hij natuurlijk ook een politiek oordeel verlangd. Hij heeft zich in de rol van de messias geplaatst. Eh, toen hij zei, ik hou niet rekening met leven en dood. Ik hou alleen maar rekening met goed of slecht. Toen plaatste hij zich toch eigenlijk buiten onze menselijke orde. Alleen de goden hoeven geen rekening te houden met de dood of het leven. Kunnen zich slechts beperken tot goed of slecht. En wij mensen... Hij wordt natuurlijk dagelijks geconfronteerd met leven en dood. En met die hubris heeft hij zich, denk ik, een positie aangemeten die, uh, die van de jury eisten om een politiek oordeel te vellen. Want wanneer de jury hem had beschermd, hem uh, in het gelijk had gesteld in zijn tegeneis, dan uh, had de jury Socrates een politieke status gegeven, geen filosofische status. Dan had de jury toegegeven dat de filosofie van Socrates een politieke rol zou moeten spelen in onze stad. En dat nu, dat kon de jury uiteraard niet. Zeker niet natuurlijk ook. Na nou, dat eerste oordeel waar al een kleine meerderheid zich in inhoudelijke zin tegen Socrates had uitgesproken. Aan kant denk ik niet dat we gerust moeten zijn op de liquidatie, want laten we er geen doekjes om winnen, dat gaat nu gebeuren, van Socrates. Hij zegt hetzelfde eigenlijk ook al hè, in, zijn, in zijn laatste woorden. Denk niet dat dat u van mij af bent door mij uh, met de gifbeker om zeep te helpen. Er zullen nieuwe horzels komen. En ik denk dat dat waar is. Ik denk dat de rol die hij nu kennelijk voor zichzelf heeft opgeheist... voortgezet zal worden in politieke zin door zijn, door zijn volgelingen. Uh, misschien dat zijn volgelingen wel eens datgene... wat Socrates nog in een hele filosofische zin aan ons gepresenteerd heeft... als de waarheid over het goed, goede en het fouten... over de liefde, over het leven en de dood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 U hoorde het derde deel van de hoorspelserie Socrates. Een bijdrage van de KRO, geregisseerd door Peter Tenuil. Komende zondagnacht bij Caro's Nacht van het Goede Leven... bij Adeline van Lier. Het laatste deel van deze hoorspelserie. En dan natuurlijk ook weer tussen vier en vijf. Dit is Radio 1. U bent te gast bij VPRO's Woord. Wilt u van tevoren weten wat er zowel de revue gaat passeren hier? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. Facebook.com woord.nl. U vindt daar overigens ook de links om een en ander terug te luisteren. Vragen en opmerkingen over onze uitzending... die kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Of een mooie ambachtelijke brief dan wel. Aanzichtkaart, die kunt u sturen naar VPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Het is tijd voor een kort journaal en straks gaan we verder. Er staan nog twee onderwerpen op de rol, tussen zes en zeven. De pre-provo-tijd en zometeen Frank van der Linden in gesprek met Teddy Scholten. Graag tot zo.